1 Uur. Joris met het NOS-journaal. In het Oekraïnse passagiersvliegtuig dat vannacht in Iran neerstortte, zaten vooral Iraniërs en Canadezen, zegt de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Er zaten ruim 170 mensen aan boord en niemand heeft het overleefd. Volgens Oekraïne gaat het om 82 Iraniërs, 62 Canadezen en mensen uit onder meer Oekraïne, Zweden en Afghanistan. Kort na vertrek uit Teheran stortte de Boeing neer. Iran zegt dat een motor in brand vloog en de piloot de controle over het toestel verloor. Oekraïne en de fabrikant van de motoren willen niet speculeren. Het gebruik van wapens in Iran, Irak en de rest van de regio... moet meteen stoppen om ruimte te geven voor dialoog. Dat heeft de Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd... na de Iraanse vergeldingsactie op Amerikaanse luchtmachtbasis in Irak. Het kabinet heeft vooralsnog niet gereageerd... De 40 Nederlandse militairen en politiemensen die in het Iraakse airbiel zitten blijven daar voorlopig. Meerdere landen hebben al een deel van hun troepen verplaatst naar omliggende landen. Bij het CBR examencentrum in Rijswijk kunnen tot zeker 1 mei geen examens worden afgenomen. Afgelopen vrijdag werd er brand gesticht bij het gebouw. De schade is groot en daardoor is het onveilig om mensen te ontvangen voor de examens. Duizenden examens worden verplaatst. Voor de brandstichting zit een man van 38 vast. Hij werd op heterdaad betrapt. Justitie eist twee maanden cel tegen een vrouwelijke bewaker... van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Ze zou seks hebben gehad met een gedetineerde... en telefoons en drugs voor de man naar binnen hebben gesmokkeld. Ook tegen de gevangenen eist het OM twee maanden cel. De zaak kwam aan het licht nadat een andere gevangene had gezien... dat de vrouw hars naar binnen had gesmokkeld. Het weer vanuit het noordwesten vaker droog. In Limburg blijft het druilerig. Het is ongeveer 11 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TV-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Sluwensje aan je stoel te sloven slagen. Sluwensje aan je stoel te slomen slagen. aan je stoel te slagen. Bij twee van deze vijf zit het gebit los. Gebitskleefpasta van Kalox kan dan helpen.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 Kijk ook op het muziekmuseum.nl yeah! When you can talk about your, Julie and your peggy Sue. you can keep your Miss Molly and your Miraloo. when it comes to the chicken or the, the I got a girl they call the queen of the harp, a love En daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 51. En uit die week hebben we de oude top 40 uit 1965. Een hele oude top 40. We hebben daar voor de onderbrekingen uitgebreid naar kunnen luisteren. En ook naar de nummer 1, het lied van de Beatles... Het is het eerste nummer van de Fab Four waarop maar één Beatle te horen is. Paul McCartney begeleidt zichzelf op gitaar in het nummer Yesterday. Later werd er nog een strijkkwartet aan toegevoegd. De andere Beatles wilden niet dat het als single zou verschijnen... omdat ze zagen als het nummer van Paul McCartney en niet een nummer van ze vieren. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Straks tijdens deze rondleiding een nummer van Bob Dylan... wat door Adele tot een grote hit wordt gezongen. Een hoop andere bekende artiesten nemen het ook op. Over die was Adele zeker niet de eerste die het opnam. We het niet van haar, maar luisteren een klein stukje van Bob Dylan... en van een andere artiest. Ook een prachtige uitvoering. En de muziek waar we net mee begonnen... dat heeft te maken dat Bobby Darren op 20 december 1973... in Los Angeles overlijdt na een hartoperatie... Hij is op 14 mei 1936 geboren in de Bronx in New York als Walden Robert Cassetto. In 1956 neemt Bobby Darin zijn eerste plaatje op als zanger van de Jaybirds. Drie jaar later wint hij een Grammy Award in de categorie beste nieuwkomer. Zijn versie van Mac the Knife uit de drie stuiver opera van Bertolt Brecht en Kurt Waal is in de Verenigde Staten de bestverkochte single van 1959. Andere grote hits van hem zijn uh, Splish Splash, Queen at the Hop en Dream Lover. Zijn laatste grote hit heeft hij in 1966 met If I Were a Carpenter. Een liedje speciaal voor hem geschreven door Tim Harden. Als dank componeert Bobby Darin Simple Song of Freedom voor Tim Harden. En dat plaatje komt niet hoger dan nummer 50 in de Billboard Hot 100... In Nederland bereikt het nummer van Tim Harden in de lente van 1970 de 15e plaats in de top 40. Wij draaien dus Queen of the Hap. Ik moet zeggen, volgens mij, Queen at the Hap. Even goed kijken hoe het schrijft. Ja, Queen at the Hap. Het is geschreven door Woody Harris. Het komt tot nummer 6 in de Amerikaanse RB-lijst en 9 in de poplijst. En 24 in Groot-Brittannië. 1958, zelfs al. Dadelijk ook nog. Tijdens deze rondleiding het laatste optreden uit 1969 van Diana Ross en de Supremes in een Amerikaanse tv-programma. Wat was dat programma? En welk nummer zongen ze daar? We gaan het laten horen. Een stukje ook van dat programma. En we hebben natuurlijk de plaat van de week. Deze week een klassiek album, zeker. The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Er worden wereldwijd ruim 50, ex 50 miljoen exemplaren van verkocht. Ja. ja, we hebben één exemplaar. Daar gaan we muziek van draaien. We hebben nog twee nummers klaarstaan. Even kijken, nummer Money and Us and Them. En ik ga er nog iets over vertellen, dadelijk. Ook dat nog. Dan dadelijk ook nog een belangrijke Oostenrijkse componist. Hij uh, heeft een liedje geschreven... wat in twee verschillende uitvoeringen door Nederlandse artiesten... op nummer 1 komt in de Nederlandse top 40. En dan vertel ik je nu dat Stop the Cavalry van Jonah Louis... op 20 december 1980 binnenkomt op 30 in de Nederlandse top 40. Het liedje is gecomponeerd door Jonah Louis zelf... Hij wordt in 1947 geboren als John Lewis. Begin de jaren 70 wordt hij ontdekt door Jonathan King. Als de zanger van Terry Dactyl en Dinosaurs... heeft Louie Louis 1972 zijn eerste hit... met het zelfgeschreven Seaside Shuffle. Stop the Cavalry breidt de negende plaats in de Nederlandse top 40. Het lied is een brief van een Britse soldaat... in de Tweede Wereldoorlog gericht aan Winston Churchill. Hij schrijft of hij de oorlog kan stoppen. Stop the Cavalry. En hij wenst dat hij thuis is met Kerstmis. Hij wil er alles aan doen om de oorlog te stoppen... zodat hij weer bij zijn vrouw kan zijn.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 De muziek makes a veertig. La la Are they gonna sing? But these are wasted words. Out.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 Muziekmuseum.nl The Music Museum. De Langspeelplaat van de Week. op single uit. Komt in de Amerikaanse hitpraten terecht. Aalde zelfs de top 20. De plaats staat vol met gesproken teksten die als flarden door het hele album zijn verwerkt. Roger Waters vroeg allerlei mensen die in en rond de Abbey Road Studios aanwezig waren om korte vragen te beantwoorden. Deze gesproken antwoorden verwerkte hij later uh, in de mix. Zelfs uh, Paul en Linda McCartney hebben een aantal uh, teksten gedaan... maar uh, die werden uiteindelijk niet gebruikt op de plaat. Wel de uh, Wings lid Henry McCulloch. Hij sprak de woorden... I don't know. I was really drunk at the time. Opvallend is de openingstekst van het album. Gesproken door uh, road manager Peter Watts. Heel goed luisteren het eerste nummer. Dan hoor je hem zeggen... I've been mad for fucking years. Absolutely years. Ja, de Amerikaanse markt. Ik weet niet of die daar wel tegenkomt. Dat het toen gevloekt werd. 1973 is, daar hebben we het over. Legendarisch zijn de woorden van de, de portier van het uh, studiocomplex, de Abbey Road uh, in Londen. Dat is de IR Jerry O'Driscoll. Hij zegt in het nummer The Great Gig in the Sky. Zegt hij, I am not frightened of dying, any time will do, I don't mind, why should I be frightened of dying, there's no reason for it, you've got to go sometime. Ja, je moet er maar eens goed naar luisteren. Al die teksten, we draaien. Dus, uh, money. we hebben dadelijk nog uh, S-Dem, een nummer van. Zullen uh, we kijken ruim zeven minuten. Dan nu dat laatste optreden van Diana Ross en de Supremes. In aflevering 1017 van die Ed Sullivan Show wordt op 21 december 1969 teruggeblikt naar de Swinging Soulful 60s. Er zijn hoogtepunten te zien van de legendarische optredens van bijvoorbeeld de Beatles. Verder worden fragmenten uitgezonden van Britse sterren... die in de jaren 60 de Amerikaanse hitparade hebben gehaald. Bovendien treedt Diana Ross voor de allerlaatste keer op met de Supremes. Ze zingen gezamenlijk Someday We'll Be Together. As you know, Diana Ross is continuing her career as a single star. And now, in their last television appearance together... Diana and the Supreme singing their current number one record Someday We'll Be Together. top 40. Nummer zestien Dit is de top, the top 40. 40. Nummer 25. 25 in die lijst. Len Berry. Het werd in de tijd geschreven door John Mandara en David White. One, two, three. Dan nu dat nummer van Bob Dylan. Wat door Adele tot een grote hit wordt gezongen. Een hoop andere bekende artiesten nemen het ook op. Adele was zeker niet de eerste. Eventjes laten horen wat dat was. Ja, hier gaat het om. Make you feel my love. Klein stukje maar. Hij eet het op in 2008, wordt het ook uitgebracht. Maar uh, Billy Joel slaam ik de eerste artiest die het in 1997 opneemt. Zelfs nog voor uh, Bob Dylan. Wel in datzelfde jaar verschijnt het uh, ook uh, op een album van uh, Bob Dylan zijn dertigste album. Time Out of Mind. Een hoop andere bekende artiesten cover nummers nummer zoals uh, Garth Brooks, Brian Ferry en Kelly Clarkson. Uitvoering van Adele komt dus in de Nederlandse top 40 binnen. Het wordt haar tweede top 10 hit in Nederland. Komt tot uh, nummer 3 en staat 21 weken in de top 40. Wat opvalt is uh, de kwaliteit van de compositie. Die is ijzersterk. Want als je luistert naar de versie die Bob Dylan zelf opneemt. Dan... dan krijg ik last van mijn vullingen. kennen we de uitvoering van... Neil Diamond. Ik denk het niet. En die gaan we eens even beluisteren. Make You Feel My Love. Compositie van Bob Dylan dus. When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love When evening shadows and the stars appear And there is no one to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet And I would never do you wrong I've known it from the moment that we met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 Make you feel my love The storms are raging on a rolling sea And on the highway of regret The winds of change are blowing wild and free But you ain't seen nothing like me yet There is nothing that I wouldn't do Go to the ends of the earth field Make you happy, make your dreams come true Make you feel my love I'd go black and blue I'd go crawling down the avenue There is nothing that I wouldn't do To make you feel my love To make you feel my love you feel my love kan via www.hetmuziekmuseum.nl of mail naar info@hetmuziekmuseum.nl Het Muziekmuseum De langspeelplaat van de week Ja, en dan loopt het weer over in een ander nummer. Zo zit het in elkaar op dat album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd uit 1973. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die belangrijke Oostenrijkse componist van de vorige eeuw, van de 20 e eeuw. Een lied van hem komt tot twee keer toe in de Nederlandse top 40 op 1. Het gaat om de Oostenrijkse zanger-componist Udo Jurgens. Hij werd op 30 september 1934 geboren als Udo Jurgens' bokkelman. In 1964 doet hij voor de eerste keer mee namens Oostenrijk aan het Eurovisie Songfestival. Hij eindigt met het liedje Waarom, Noer, Waarom op de zesde plaats. Matt Monroe, die toen voor Groot-Brittannië meedeed, vond het nummer zo goed dat hij het coverde als Walk Away... Zijn versie wordt de nummer 1 hit in Groot-Brittannië... en haalt de tweede plaats in de Verenigde Staten. Na nog een deelname in 1965 wint Udo Jürgens... in 1966 het Eurovisie Songfestival met Merci Cherie. In 1973 scoort hij een top 10 hit. In de Nederlandse top 40 met Griechische Wijn. In 1978 haalt hij met Judy Cheeks de hitparade met het nummer... Einmal wenn du Geest... Zijn compositie van Gib mir deine Angst wordt door André Hazes vertaald als Geef mij je angst. En wordt uitgebracht in 1983. Goeds Mewes bracht het uit in 2005. Waarna het op nummer 1 belandde. Na het overlijden van Hazes vroeg diens weduwe Rachel of Mewes het nummer ter horen wilde brengen tijdens de afscheidsplechtigheid in de Amsterdam Arena. En vlak na de begrafenis van Hazes steeg het nummer naar de hoogste positie in de top 40. En werd het de best verkochte single van dat jaar. De componist dus van dit lied Udo Jeukens Hij overlijdt op 21 december 2014. Nadat hij tijdens een wandeling wordt getroffen door een hartstilstand. Hij is 80 jaar geworden.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 We zijn er doorheen. Het Muziekmuseum gaat weer dicht. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. We draaiden net Dijne Angst van Udo Jurgens. Had uh, vier hits in Nederland. Dit was er dus uh, eentje van de oudste was uit 1966. Merci, Cherie. Wat die, uh, dus de revise wel mee op. We hebben nog één nummer uit die uh, oude top 40. En wel uh, nummer 38 instrumentaal nummer Herb Elpert en de Tijuana Jazz Band